Zes uur, het NOS-journaal, Serré. 40% van de huishoudens heeft te weinig reserves. 14 doden bij brand in Duitse sociale werkplaats. En EU-top over Griekenland begint verdeeld.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 Door een brand bij een sociale werkplaats in het Duitse titisee Neustadt in Baden-Württemberg zijn zeker 14 mensen omgekomen. Ook vielen er gewonden. Volgens de politie was er een explosie in het gebouw. Over de oorzaak daarvan is nog niets bekend. In het gebouw werken volgens Duitse media zo'n 20, 120 mensen met een geestelijke beperking. Op het moment van de brand waren er zo'n 50 van hen binnen.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 Steeds meer republikeinen zeggen dat de belastingverhoging in de Verenigde Staten bespreekbaar moet zijn om het enorme begrotingstekort te beteugelen. De meeste republikeinse politici hebben onder invloed van conservatief rechtse krachten binnen hun partij een belofte gedaan om nooit mee te werken aan belastingverhoging. Maar progressievere republikeinen zeggen nu dat zo'n belofte niet meer van deze tijd is. Oudschaatser Jorrit Joritsma is in zijn woonplaats Bergen overleden. Hij deed twee keer mee aan het wereldkampioenschap Allround in 1966 en 1967. In 1980 werd Joritsma coach van de sprintploeg van de KNSB. Later werd hij wielerverslaggever bij de NOS. Joritsma volgde vijf keer de ronde van Frankrijk voor Radio Tour de France. Jorrit Joritsma is 66 geworden. De bands Raccoon en de Jeugd van Tegenwoordig en producer Giorgio Tuinfort hebben een gouden harp gekregen. De prijs van de auteursrechtenorganisatie Buma. De prijzen voor de zogeheten noemde helden van de Nederlandse muziek... werden uitgereikt in het gebouw Beeld en Geluid in Hilversum. Bekend was al dat de zilveren harpen, de aanmoedigingsprijs van Buma... zijn toegekend aan Django Wagner, Laura Jansen en Afrojack. En dan het weer. Vanavond trekken er nog wat buien over het land. Maar vannacht wordt het droog. Het koelt af naar een graad of zes. Morgen veel bewolking en in het noordwesten kans op enkele buien. De temperatuur ligt morgen rond de acht graden. En vanaf woensdag wordt het kouder. ANUB-verkeersinformatie. Ah, er staan 25 files. Het is niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Rotterdam en Den Haag. Dat laatste komt door een ongeluk op de A4 richting Delft. Tussen Zoetewoudendorp en Rijswijk staat 6 kilometer stil. Bij Rijswijk is de rechte rijstrook dicht. Op de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Beetstarswaag 4 kilometer door een ongeluk. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Zoetermeer en Noodorp 5. Door een aanrijding zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen loopt het vast bij Geldermalsen over zo'n 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. En het is drukker dan gebruikelijk bij Arnhem op de N325 naar het noorden... tussen Elden en Knopend en Velperbroek, 7 kilometer. Hoe combineer je het uitbesteden van je business intelligence platform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 Goedenavond. Straks meer over het noodweer en de wateroverlast in Engeland. Ze krijgen het water nauwelijks weg daar. Eerst de nieuwe fraudewet. De nationale ombudsman Alex Brennickmeijer noemt die wet onuitvoerbaar. De wet maakt het mogelijk uitkeringsfraudeurs vanaf 1 januari harder aan te pakken. Maar Brennickmeijer zegt namens de instanties die de wet straks moeten uitvoeren dat de wet te dwingend is.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 Fraude. De boetes voor uitkeringsfraude gaan omhoog. Mensen die vaker frauderen lopen de kans dat hun uitkering wordt stopgezet. Wethouder Rinda den Beste van de gemeente Utrecht overlegt met het ministerie namens alle wethouders over die nieuwe wet. En ook zij vindt de wet te dwingend. Nou, ik ben het zeer eens met uh, de ombudsman dat het uh, een wet is die ons niet gaat helpen. In de gemeente zien wij ook dat uh, wat deze, nu, de, deze wet nu doet is uh, ongelooflijk veel strenger worden voor mensen die frauderen.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 Wij willen echt dat fraude uh, hard aangepakt wordt. Laat dat duidelijk zijn. Aan de voorkant voorkomen van fraude, echt mensen die willen en weten, de mist ingaan, kun je doen als wij veel beter mogen samenwerken met andere instanties. Door bijvoorbeeld af en toe bestanden te mogen koppelen. Dat zou gemeentes uh, wel helpen.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 En dan, dan kunnen we volgens mij met z'n allen nog een heleboel meer doen om wel daadwerkelijk fraude te bestrijden. Dus aan de voorkant de pakkans vergroten en zorgen dat je er met z'n allen veel sneller bij bent. Minister Asscher van Sociale Zaken die gaat erover, die laat via een wo woordvoerder weten dat hij verbaasd is over de kritiek van de nationale ombudsman uh, en de wethouder dus ook op de fraudewet. Volgens hem heeft het UWV namelijk eerder gezegd dat die nieuwe wet uitvoerbaar en ook handhaafbaar is. Dan het noordwesten van Engeland. Dat wordt zwaar getroffen door noodweer. Een BBC reporter. Bericht vanuit Northallerton. The situation here in Northallerton is getting worse by the minute. You can see senior firefighters having a meeting here now to discuss what they're going to do to try and improve the plan that they're working on. They're already pumping thousands and thousands of gallons of water out at the moment, but they now need to get another high volume pump in. Ja, het water blijft maar komen. De brandweer weet zo langzamerhand niet meer... hoe ze het water nog weg moet pompen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, ja, kan jij beschrijven hoe groot die problemen zijn... voor de inwoners van, van het noordwesten van Engeland? Ja, de beelden die we hier op de schermen krijgen, die zeggen alles. Hè. Tientallen snelwegen afgeslopen, vele duizenden automobilisten... die gered moesten worden omdat ze vast kwamen te zitten in het water. Treinen die niet meer rijden... Nou, gisteren zagen we al duiz bijna duizend woningen die onder water liepen. Precieze cijfers weten we nog niet over vandaag. Maar ook in het noorden verwachten de Britse autoriteiten... dat er een aanzienlijk aantal woningen uh, zal uh, ondergelopen zijn. Of al zijn ondergelopen. En het is nog niet voorbij. Hè? Het regent nog zeker tot morgenochtend. en De weerdienst hier heeft dan ook voor uh, honderden gebieden waarschuwingen afgegeven dat er nog meer overstromingen dreigen. Ja, want eerder waren er toch ook al uh, flinke problemen in het zuiden van Engeland. Ja, en die problemen zijn ook daar nog niet voorbij. En de voorspelling is dat het nog dagen kan duren voordat uh, in het zuiden het water gaat zakken. Uh, we zagen ook vandaag dat uh, veel van het treinverkeer in het zuiden was ontregeld. In sommige delen in het zuiden, zoals Wilshire en Dorset, is nog meer regen voorspeld... In Cornwall in het zuidwesten gaat dat ook nog eens gepaard met zware windschoten. Nou, dan is het misschien niet de zware regenval zoals we die gisteren zagen. Maar ja, je moet je voorstellen, gisteren viel op sommige plekken meer dan 50 millimeter regen. De grond is op veel van die plekken verzadigd. Ja, nog, meer reden, nog meer regen zal het niet makkelijker maken. Nee, en heeft het ook te maken wel met, met de enigszins gebrekkige afwatering? Of, of komt het echt door die zware regenval? Ja. Toch vooral het laatste. Het is wel een terechte vraag hoor, want in Groot-Brittannië heb je eh, nog in grote delen van het land een verouderd Victoriaans afwateringsstelsel ja, dat soms al twee eeuwen oud is. We zagen dat bijvoorbeeld in 2007 bij die grote overstromingen, dat dat toen een belangrijke rol heeft gespeeld. Sindsdien is er heel veel geïnvesteerd in nieuwe systemen. Nou die systemen lijken goed te werken. Het pro probleem is alleen dat in zo'n korte tijd... zo ontzettend veel water naar beneden is gevallen... dat zelfs deze moderne systemen het niet aankomen, uh, aankunnen. Dus om antwoord op de vraag te geven... Ja, het is vooral het gevolg van die extreme regenval. Arjen van der Horst was dat. Straks, boeren laten de melk stromen in Brussel. We gaan eens horen hoe het met avondspits is, Wijnand Zwaan. Nou, de avondspits is vrij snel voorbij straks, want er staan niet heel veel files. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd op de A12 naar Den Haag bij Noodorp. Twee rijstroken zijn dicht. En de A15, Gorkem richting Nijmegen bij Gelder en Malsen. En daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Ja, ik zei het al, er komt uh, melk door Brussel heen. Er wordt met melk op de ME gespoten daar. De sfeer is wat grimmig. Bij het protest van duizenden boeren uit Frankrijk, Duitsland, België en Nederland komen ze. Ze protesteren tegen het afschaffen van de melkquota. Het zijn bekende beelden oprukkende tractoren in de Europese hoofdstad. Zoals bijvoorbeeld in 1971, toen ging het flink mis. Terwijl op de bovenste verdieping van dit gebouw in Brussel... de ministers van landbouw van de EEG vergaderden over de Europese landbouwpolitiek... Protesteerden elders in de Belgische hoofdstad naar schatting 100.000 boeren, vooral tegen EEG-commissaris Dr. Manshoofd, die vergaande landbouwhervormingen voorstelt. De ordelijk begonnen protestmars onteinde echter in een complete boerenopstand, waarbij zeer ernstige vernielingen werden aangericht. De Rijkswacht, die aanvankelijk machteloos stond tegen de woedende menigte, slaagde er tenslotte met behulp van waterkanonnen in de rebellerende boeren uiteen te drijven. Balans van dit protest één dode, 200 gewonden en een materiële schade van enige miljoenen gulden. Dat was 1971. Jaap Major is boer, hij is voorzitter van de Dutch Dairy Board... en is in Brussel voor dat protest. Goedenavond. Goedenavond. Nou, zo erg is het geloof ik ook weer niet op het moment, hè. Maar er is wel met melk gespoten. Er is met melk gespoten. Er is een actie aangekondigd. Ja. En uh, er is met melk gegoten, dus verdunt met water hoor. Maar uh, het is uh, op een op ramen gegoten en er is ook een klein beetje over de hermelijn ingekomen. Maar ja, dat kun je natuurlijk uh, verwachten natuurlijk uh, uh, zo'n actie. Is natuurlijk, hè. Nou, we hebben een, een zeer slechte lijn. Ik weet niet of u even ergens anders kan gaan staan in het gebouw waar u bent, dat we u iets beter kunnen horen. Ik sta al binnen bij iemand en die wil me er al uitsturen... omdat er buiten dus helemaal niet de aan te horen is. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, we proberen het nog even. Ja, ik wil u ook niet in die, midden in die actie sturen natuurlijk. Heeft u daar ook aan meegedaan? Want we begrijpen dat er ook autobanden in de fik zijn gestoken. Ja, ik word nu uitgestuurd door die meneer, die in de rechter, maar, Nee, hoeft nou, niet te bezoeken, maar. Zullen we het even proberen, waar, hoe het buiten gaat? Ja, prima. Oké, okay, u loopt nu naar buiten toe. Uh, ja. wat, wat kunt u daar zien? Ik zie hier op het dus uh, enorm veel mensen en uh, allemaal uh, collega's van me. En uh, die staan te praten met elkaar en die staan uh, met een broodje worst in de hand en die staan uh, om uh, nog een vuurtje heen staan ze te verwarmen En een hele collega wat dus in de, in de tent staat. Dus uh, met elkaar uh, zitten ze dus uh, te eten. dus wat muziek bij. En uh, het, is ook, het, is, het is nu weer een hele ontspannen sfeer. Oké, okay, zeg. En, en u bent daar om te protesteren. U wil graag dat de inkomenssteun aan boeren behouden blijft. Uh, en, wordt u gehoord? Heeft u gesprekken daar met mensen die daarover gaan? Ja, vanavond hebben wij dus een uh, debat met de parlementariërs. En morgen vroeg ik ook nog eventjes. Dat is dus een open debat in de tent waar ze vooruitgenodigd uitgenodigd zijn. En, uh... Maar we hopen dus ook dat ze, dus, uh, dat ze komen. Ze hebben gezegd dat ze winst zullen gaan. Dus dat verwachten we ook, ja. En de steun uit Nederland is niet zo groot. hè. Er staan zo'n 100, 125 boeren daar. Ook LTO steunt u niet. Want ja, LTO zegt de melkprijs is net weer een beetje aan, aan het stijgen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb in het vorige programma ook gezegd. Ik vind dat natuurlijk eigenlijk uh, uh, een beetje kinderachtig. Want ik bedoel, als die, die prijzen zijn heel diep. Uh, ...dieptepunt stijgt en er komt 1 of 2 cent erbij. En als je dat stijgen noemt, ja goed, dat is stijgen natuurlijk. Maar als je dus aan de andere kant kijkt... ...dat er ongeveer, en laten we makkelijker bedrag houden... ...dat er ongeveer 4 cent lager is dan het jaar om deze tijd. En dat, dus, dat hij dus ook 4 centen de voelkosten hoger zijn als het jaar. Dus dan zit er een verschil tussen 8 tussen centen. En dan weet ik wel, die 4 centen de voelkosten kunnen niet helpen... ...maar die 4 centen dus, die, die, dat die melktrijs te laag is... Dat is natuurlijk veel te laag. En daarvoor begrijp ik het niet, want afgelopen week zou Kees Romein, de voorzitter van de Nederlandse. van de Melkhelderbond, dat het wel veel te laag was. Dus. Uh, wat we nu dan een stijging noemen, dat, uh, dat vind ik dus. Uh, dat, is, uh, dat is nieuw. En uh, dan moeten we moeten toch wel wat. Uh, voorzichtiger met zulke soort uitspraken zijn, denk ik. Nou, het treft meneer Major, want Kees Romein van LTO Nederland is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Hoe, hoe, hoe zit dat bij u? Hoe, hoe kijkt u er nu tegenaan? Want u steunt dit protest niet. Nee, nou, als het gaat om uh, inkomensondersteuning... dan is uh, de dat, dat er aandacht voor is. We hebben vorige week het mislukken van de eurotop gezien. Dat gaat heel veel uh, geld kosten, ook voor boeren. En het is in de Nederlandse situatie een feit. Als je inkomensondersteuning bij boeren terug uitbrengt... Uh, in de Nederlandse situatie gaat dat direct de kosten... van verduurzaming van de sector. Want een boer kan maar één keer zijn geld uh, uitgeven. Als je het tweede onderdeel bekijkt, waarvoor dat ze uh, vandaag uh, in Brussel uh, staan, behoud van de melkottering. En uh, proberen via de melkottering de melkprijs omhoog te krijgen, dan is dat uh, geschiedenis. Het is een achterhaald uh, uh, feit. We constateren al zes jaar lang dat uh, de melkprijs is zeer laag geweest De melkprijs is zeer hoog geweest. En nu is, die, is die weer, uh, uh, zijn de weer weer laag. En we hebben al die tijd dezelfde dus melkottering gehad. Oftewel, zeg maar, de melkottering in de Europese Commissie draagt niet meer bij aan een lade en ook niet aan een hogere uit Dus dat is geschiedenis. Goed, Meneer Romein, ik moet zeggen, helaas is de telefoonlijn met u ook niet heel sterk. Dus ik stel voor dat we gewoon op een ander moment hierover verder gaan praten. Dank in ieder geval voor uw reactie. En Jaap Major, ook dank voor uw reactie. En zoals gezegd, we komen daar gewoon een andere keer op terug. Natuurkunde is niet moeilijk en vooral leuk. Daarvan moest de befaamde hoogleraar natuurkunde Walter Lewin... zo'n duizend scholieren overtuigen op de TU Delft. Hij voerde daar een ware cabaretvoorstelling voorstelling op. In het publiek zat ook verslaggever Trudy van Rijswijk. Het gaat over licht vandaag. En meer in het bijzonder over de regenboog. Hier ergens zit die glazen bol. Die ik jullie nu niet wil laten zien, want het experiment is zo delicaat. Hij is net een cabaretier, die hè? Inderdaad, hij is wel raar. Life will never be the same. En kijken jullie anders naar de wereld? Als ik een regenboog zie, denk je hier wel aan, ja. Ja, ik denk wel. En jij, kijk jij anders naar de wereld? Ja. Nou, je ziet nu bij, vooral bij regenbogen zie je nu dingen waar je eerder niet naar gekeken hebt. Maar dan de hamvraag. Ga je ook natuurkunde doen? Wel in de techniek, maar dat was ik sowieso al van plan. Dus dat, uh... En jij? Ben je ook voor natuurkunde gevallen? Oh nee, ik ben niet voor natuurkunde gevallen. Maar kijk je wel anders naar het leven? Ik kijk anders naar het leven nu. Als ik nu een regenboog zou zien, dan zou ik zeggen: Oh, de breking van alle dingen. 4R-2I zeg ik dan gelijk. Dat, dat komt dan gelijk Dat is omhoog. toch wel wel wonderlijk? Ja, het is bewonderlijk dat ik dat nou gelijk heb, natuurlijk. Ja, dat is mooi. Kijk jij voortaan anders naar een regenboog? Ik denk wel dat het veranderd is, ja. En ben je nu meer geïnteresseerd in natuurkunde, wat de bedoeling was? Nou, ik denk het wel. Ik had het niet verwacht, maar toch wel een beetje. Ben jij besmet met de ziekte die natuurkunde heet? Ja, ik denk toch in lichte mate, ja. Dat is fantastisch. Heel mooi. Ja. Er komen mensen handtekeningen vragen, maar er wil ook een meisje bij me op schoot. Voor op de foto. Ben jij nou van natuurkunde gaan houden? Ja, hij al hartstikke leuk, dus ik heb zeker genoten. Ah -ah. Ja. En ga je ook natuurkunde studeren? Ja, eerst pak ik mijn natuurkunde nooit zo aan. En het voelt allemaal wat ingewikkeld. Als je het zo bedenkt, dan zijn het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld en moeilijk als je ja. altijd denkt. Want u zegt, ze gaan van natuurkunde houden, whether they like it or not. They're going to love it. Yeah. Zonder uitzondering. En waarom moet dat per se? Om, omdat mijn colleges uniek zijn. Het laat ze de wereld zien. Zoals Ze weten nu hoe de, waarom de lucht blauw is, waarom de wolken... Het zit met die regenboog, zeker. Maar waarom is het voor u zo belangrijk? Waarom wilt u per se dat ze oh, van mag, natuurkunde dat gaan houden? Gaan... Mijn roeping. Maar hoe gaat dat dan? U werd op een ochtend wakker en toen dacht u... Dit is mijn roeping. Iedereen moet van natuur kunnen gaan houden. Nee, mijn, mijn roeping... Het laatste is dat ik wil dat mensen vanwege van mij... Van, vanwege mij natuurkunde gaan studeren. Dat is het allerlaatste wat ik wil. Maar ik wil dat ze gaan houden... en vragen gaan stellen... en de wereld op een andere manier gaan zien. De meeste mensen die ik dan dus tegenkom... die zeggen, oh, meneer, praat me dan niet van natuurkunde. Vreselijk, het is allemaal zo moeilijk. Ik heb er nooit iets van begrepen. Dat komt omdat hun leraren, dat waren misdadigers. Die konden geen onderwijs geven. Het waren criminelen. Ben je crimineel als je geen onderwijs kunt geven? Ja. Kijk, het lesgeven... daarmee vorm je... Iemand voor het leven. En als jij dus in plaats van hun leven verrijkt, vragen te stellen die ze zich nooit eerder hebben gesteld, wat natuurlijk een enorme verrijking van het leven is, als je dat niet doet, ben jij een crimineel, want dat is je taak als een, als een leraar. Ik heb het leven van miljoenen mensen, die dus in Bangladesh, in India, in Tibet, in Nepal wonen, heb ik nu al veranderd. En wat voor een gevoel heeft dat? Wat hun leven verrijkt is? Ja, maar wat voor een gevoel geeft het aan u? Oh, enormously rewarding. rewarding. Ja, natuurlijk. Want uiteindelijk is dat toch wat een leraar moet willen. Dat je het leven verrijkt van mensen. En dat je ze gaat laten kijken. <lacht> Zo, dat is nog eens stelling nemen. Walter Lewin hoorde u. Dus die ongetwijfeld veel scholieren heeft overtuigd dat natuurkunde leuk is. Tot besluit gaan we nog even naar Eindhoven. Want studenten gingen om zes uur beginnen met het grootste Tetris-spel ter wereld... op de gevel van een universiteitsgebouw daar. Tetris is een computerspel met vallende blokjes. Wij zijn ontzettend benieuwd of het uh, geslaagd is. Tom van Nune van de studievereniging daar. Goedenavond. Goedenavond. En? Werkt het? Het werkt nog niet, helaas. Ach, hoe komt dat? Nou, we hadden het eigenlijk uh, gisteren al willen gaan uh, ophangen, alles, aan het gebouw. Alleen toen waaide het verschrikkelijk... Dus uh, dat hebben we vandaag moeten doen. En uh, nu merken we dat er een paar dingen dusdanig fout zijn gegaan. dat, uh, dat we die niet meer kunnen repareren vandaag. En, en wat, wat is er fout gegaan? Heeft u het lekker al boven? Uh, er zijn verschillende dingen fout gegaan. En sommige dingen weten we al. maar sommige dingen hebben we ook nog geen idee van, eerlijk gezegd. U klinkt ook een beetje bedrukt. Ja, ik, er zit uh, enorm veel werk in. We hebben er de afgelopen week sowieso. Uh, meer dan fulltime, zeg maar, aangewerkt. En uh, met meer dan veertig man in totaal. En stonden en er ik... veel mensen buiten vanmiddag om zes uur? Uh, ja, ze staan er nog steeds. Er staan ook een paar nieuwszenders nog, maar... helaas. Uh, oh. ja. <lacht> zeg, ga, ga, gaan jullie nog wel een poging ondernemen om het aan de praat te krijgen? Uh, ja, we weten nog niet uh, of het deze week zal zijn of, of binnenkort. Maar uh, we gaan het zeker niet... Uh, Laat het liggen. Oké, okay, dus nu weer Tetris op een andere manier spelen in de tussentijd? Ja. Of zegt u: ik hoef er helemaal niks meer mee te maken te hebben met dat stomme spel? Nou, het zou zonde zijn als we al de moeite nou uh, weggooien. Hè? Ja, nou, Ton van nu, ik kan niet garanderen dat we nog een keer terugkomen, maar wie weet, als het wie werkt. Weet, ja. Succes ermee. Dank wel. Geef het niet op. <laughs> dat zal ik niet doen. Dag. Ja. Dag. Um, en dan nog één uh, laatste bericht uit Frankrijk. We hadden het met Ron Linker over uh, het leiderschap bij de UMP. Dat is de centrumrechtse partij van oud-president Sarkozy. Hertelling van de stemmen daar over het leiderschap is inmiddels geweest. Uh, François Copé is opnieuw de winnaar volgens die hertelling. Zijn opponent François Fillon heeft bekendgemaakt... dat hij zich daar nog steeds niet bij neerlegt. Tot zover, het Radio 1-journaal. Ik wens u een goede avond. En ik ga naar Joost Eertmans. Joost, ook jij, goedenavond. Een goede avond, Lucilla. Uh, ja, ze zijn het gesprek van de dag, kun je wel zeggen, de Halal Woningen in Amsterdam. Uh, is het nou een eerste moslim-enclave in Nederland of puur wat handige aanpassingen voor, voor toekomstige bewoners. In ieder geval veel const consternatie, ook in Bos en Lommer. Uh, het wooncomplex hè, waar, dat, uh, waar, waar die komt te staan. 188 appartementen worden aangepast en moslim -proof gemaakt. Uh, een extra kraantje voor ritueel wassen. Wat schuifdeuren tussen het vrouwendomein en het mannendomein. En niet iedereen ziet dat uh, zitten, dat is een understatement. En ik ben het, uh, ben het er mee eens... Halal-woningen zijn gewoon slecht voor de integratie. Um, we gaan praten met twee lokale politici uit Amsterdam. Eén van CDA en één van GroenLinks uit de Raad. Daar en u kunt zeker meepraten met hashtag eens, hashtag oneens. In ieder geval ook de managercommunicatie, de waard van uh, de corporatie Eigen Haard. Ook zometeen bij ons in de show. Ik zeg halal-woningen zijn slecht voor de integratie. Pak je telefoon 0800 1121, bel naar avondspits. 0800 1121 dus. We zijn er met avondspits, direct na het NO.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 Boek vandaag nog op klm.nl slash businessdeals. Ga naar dutchlies.nl en maak kans op een Volkswagen-up... met 100% jubileumkorting. Radio 1, het NOS-journaal. Door een brandbij een sociale werkplaats in de Duitse Titische neustadt in Baden-Württemberg zijn zeker 14 mensen omgekomen... en ook zijn er 7 zwaar gewonden. Ze zijn niet in levensgevaar. Er was een explosie in het gebouw, waardoor is nog niet bekend. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen... met een geestelijke of lichamelijke beperking aan het werk, zegt de brandweer. Onder de doden zijn zowel werknemers als begeleiders.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 En in Groot-Brittannië maakt ook het noorden zich nu op voor wateroverlast. Door het noodweer van de afgelopen dagen heeft het zuidwesten al veel last van overstromingen. Er zijn nu honderden waarschuwingen uitgegaan voor overstromingen in Noord-Engeland en Wales. Het openbaar vervoer en ook het weg- en treinverkeer hebben last van het slechte weer. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Vannacht is het wisselend bewolkt en lokaal kan het wat mistig worden, met name in het noordoosten van het land. Er staat een zuidelijke wind, zwak boven land, matig tot vrij krachtig aan zee. En de temperatuur daalt in Nederland tot een graad of 4. Morgen is er een beetje zon, maar de bewolking overheerst. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Met name in het westen kan er af en toe een bui vallen. Maar daar is de zon dan ook het vaakst te zien. Het wordt een graad of 8 en de wind komt nog steeds uit zuidelijke richting. Is daarbij zwak tot matig van kracht. En woensdag draait de wind 180 graden, maar liefst komt vanaf dan uit de meest noordelijke richting. En dat gaan we merken aan de temperatuur en aan het weerbeeld. Er stroomt koudere, maar ook drogere lucht het land in. De zon schijnt wat vaker en vanaf vrijdag vriest het s'nachts ook licht. verkeersinformatie: de avondspits is bijna overal voorbij. Wel, zijn er nog een paar uitzonderingen. Op de A10 Zuid richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij De Rij, Dat veroorzaakt drie kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De A15 Gorkum richting Nijmegen. Vier kilometer bij Meteren. Ook daar was een aanrijding, maar de rijbaan is vrij. En de A50 van Arnhem naar Os, voorknopend Valburg, nog vier kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Maar halal woningen zijn slecht voor de integratie. Dit is avondspits, verzorgd weer door WNL. Wel WNL. 0800-1121. Ja, goedenavond, vijf jaar geleden maakte oud-minister Ella knettergek... ...vogelaar van Wonen en Wijken haar historische opmerking... ...door te zeggen dat de islam op den duur onderdeel zou worden... ...van onze joods-christelijke traditie. Het leverde gekke Ella een motie van wantrouwen op van Geert Wilders. Partijgenoot minister Plasterk net gisteren nog niet zo gek als Ella... ...maar hij vond het best een goed idee van Woco eigenhart. Het theewater staat dus alweer op het vuur bij onze PvdA-vrienden. Zodra een corporatie met, mind you, wettelijke taken... ...de segregatie gaat zitten bevorderen tussen mannen en vrouwen, dan zitten we op het verkeerde spoor... en rijdt de trein achteruit. Net als het scheiden van gemeenteloketten... en het aanbieden van aparte zwemlessen... is het bouwen van dit soort woningen pure discriminatie... en funest voor de integratie van moslims in Nederland. LWNO. 0800-1121. Ja, welkom bij Avondspits, luisteraars, vrienden van Avondspits. 60.000 euro per woning is er uitgetrokken extra voor de renovatie van de zogenoemde Halal woningen in Bos en Lommer in Amsterdam. Het gehele complex zou daarmee 505 miljoen extra hebben gekost. Dat is een voorzichtige schatting. En uh, ja, u kunt mij meedelen wat u ervan vindt. Uh, hashtag eens, hashtag oneens. Uh, dat kan uh, op mijn stelling halal woningen zijn slecht voor de integratie. Er is heel veel om te doen. Veel mensen uh, zeggen het is een storm in het glaswater. Er klopt niks van. Nou, tot nu toe is het bericht op geen enkele manier tegensproken... dat er niet naar zeg maar 80% van de bewoners extra is geluisterd, de moslims... al daar uh, omdat ze bepaalde zaken anders geregeld willen hebben. Ik noem een eigen tv-schotel standaard... even op het dak voor de 800 internationale zenders. We hebben het over extra grote keuken voor de, voor de vrouwen. Extra gangkast voor de schoenen. Weinig glas in verband met privacy tussen de verschillende woningen-onderdelen. En extra kranen voor het ritueel wassen voordat men gaat bidden... Het is allemaal flink geluisterd, dat is op zich mooi. mooie bewonersparticipatie... maar als we daarmee een groter verschil tussen mannen en vrouwen gaan aanleggen... dan lijkt me dat een zeer verkeerde benadering. Uh, PV en SP hebben in de Kamer al fel geprotesteerd. Uh, SP uh, werd zelfs verleid om te zeggen dat het daarmee apartheid wordt gecreëerd... door de woning woningcorporatie. U mag uw mening geven, 0800-1121. Aan eens kijken op Twitter komt heel veel binnen. Jan -Willem Meijer zegt, Eerdmans uh, oneens. Er slaan weer eens mensen alle tegen een, uh, op een rode lap. De woningen zijn gewoon opgeknapt, er is niks geen halal aan... Koos van Tuinen zegt: eens als de mannen een keer apart willen huren dan, uh, apart willen, dan huren ze maar een zaaltje. Want wat ze nu willen, staat haaks op integratie. En emancipatie in Ronald van der Veer zegt hashtag oneens. Heeft niets te maken met integratie of segregatie. Het is dus voldoen aan de woonwensen. Er gaan nog veel meer tweets volgen. In deze uitzending, daar ben ik zeker van. Uh, we gaan ook nog luisteren naar Wim de Waard van de woningbouwstichting zelf, uh, die de huizen exporteert om het tegengeluid te laten horen. Maar eerst naar de eerste beller: Selma Oskam uit Zutphen. Goedenavond. Goedenavond. Vertel het maar. Nou, ik ben het absoluut oneens met de stelling, want integratie doe je in de maatschappij en niet thuis. En uh, heel veel moslims of niet-moslims passen hun thuis aan aan hun eigen woonwensen. Hiervoor heb je niet per se een, uh, een religie voor nodig. Want er zijn heel veel mensen die gehandicapt zijn of een bepaalde beperking hebben, ja. die hun huis ook aanpassen. En dat doen wooncorporaties ook. En daar wordt niet gezegd van, hé, hey, dit is een beperkte huis. Maar, Ik vind ja. dat het een hele goede zet is geweest van de wooncorporatie om daarmee uh, aandacht aan te geven. Want uh, ook de moslims zijn een onderdeel van, die Amst van Amsterdam. En ook uh, zij hebben bepaalde wensen. En dat is alleen maar heel goed. En integratie moet echt in de maatschappij gebeuren En ook de emancipatie van de vrouw. Want ja. uh, de tijdsituatie belemmert de emancipatie van de moslimvrouw ja. niet. Gaat dit de integratie zelf maar denk je bevorderen? Dat wij uh, aparte woningen speciaal gericht op, op moslims gaan bouwen? Ik denk dat het een hele positieve draai geeft. Hoezo? Absoluut. Hoe denk je dan? dat? De nou, uh, dan voelen de moslims zich eindelijk gehoord en gezien in de maatschappij. Want ze worden heel vaak erbuiten gesloten. Ze, er wordt uh, als Nederlanders, zeg als maar, je weet, witte Nederlanders vinden... Uh, moslims zijn een heel andere groep. Ze uh, ze zien het niet als de maatschappij, maar we moeten ze onderdeel ja, maar, bewijs dit nou niet precies wat een heleboel mensen in de PVV-hoek denken van zie je wel. Ze willen helemaal niet meedoen in Nederland. Ze willen vooral hun eigen hachje bij elkaar gaan wonen en vooral volgens de rituelen van, van de islam leven. En hebben gewoon scheid om het even in die woorden dan ook te zeggen, aan, aan Nederland. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Je bent een onderdeel van Nederland. Je bent een onderdeel van, uh, van deze maatschappij. We zijn allemaal Nederlanders. We wonen hier. En integratie, daar moeten we eigenlijk een keertje... Nou, of ophouden is misschien verkeerd woord. Maar de meeste moslims zijn al geïntegreerd. We wonen hmm. hier... We, uh, we doen alles hier. Hè. Ik zeg, als ja, ja. moslim zijn bespreek ik dan. Uh, ik ben gewoon Nederlander. Ik heb alleen een ander geloof. En nou ja, we Dat, helemaal dat geen... doen we helemaal niet. Je zou het helemaal geen probleem vinden in Zutphen... als er ook een, een, een, een groep, een complexe uh, hallo-woningen wordt, wordt bijgebouwd? Nee, helemaal niet. Nee. Waarom? Oh ja. het zou al alleen dat... maar uh, makkelijker zijn, denk ik. Nou kijk, je hebt een duidelijke mening Zalma. maar dat waardeer ik zeer. Dank je voor, voor deze aftrap. 0800 1121. Hallo, woningen zijn slecht voor de integratie, zeg ik. Wijnand Weerdeburg beweert uh, het volgende. je zegt, Eertmans, helemaal eens, doet integratie totaal geen goed. Soms slaan we echt door met het inleven. En Jan Volkert zegt, uh, zeer vermoeiend waar mensen zich druk om maken, is niet de corporatie die het Hallo woning noemt. Laat mensen in hun waarde. En Cherik Langman zegt, uh, Eertmans en nog een heleboel mensen eens, gaat integratie tegen, staat helaas niet op zichzelf. En dan komt u met een huis, ik weet niet meer waar het was, ik geloof dat het om woningen ging voor Joodse bewoners. En dat meldt hij er ook nog eens bij, dus het gaat verder dan alleen Bos en Lommer. Peter, zijn halal woningen slecht voor de integratie? Zeer slecht voor de integratie. En waarom? Ja, ik heb echt stilgestaan langs de snelweg onderweg naar huis toe en ik heb mezelf in mijn arm geknepeld, want het gaat niet nog helemaal nergens over. dit slaat gewoon echt alles gewoon. Je vindt het helemaal niks? We kunnen beter heel ja. Nederland halal gaan maken, echt waar. Ik ben echt geen, echt geen racist en ik, en, ik heb, en ik heb respect voor buitenlanders. Ik werk veel met buitenlandse mensen. Maar integreren is natuurlijk heel iets anders. Ik heb ooit eens een keertje vier jaar lang gewerkt in een pakketdienst. En, uh, en dan ben ik een gezin tegengekomen, een Marokkaans gezin. En die gingen verhuizen omdat er te veel buitenlanders in de buurt woonden. Allemaal te veel op één kluitje. Allemaal te veel bij elkaar. Laten we nou gewoon met z'n allen de ruimte verdelen die we hebben. En allemaal, ik heb een Marokkaanse buurman, ik heb een Turkse onderbuurvrouw en ik heb een Nederlandse bovenbuurvrouw... en het gaat allemaal hartstikke goed. Maar als we ja. allemaal op één kluitje gaan wonen... dus Nederlanders op één kluitje de buitenlanders ja. op een dan gaat het niet meer goed komen. Nee, ik vraag me ook af... Dat ja, nee, precies. Er zijn altijd ideeën bij geweest... ook van Jan Marenis. van die we moeten ze verplicht verhuizen enzovoort. Maar het gaat er uiteindelijk om. Je moet met elkaar in die samenleving gaan vormen. Dat lukt volgens jou ja. niet, inderdaad, als je op kluitjes gaat zitten. Um, nee. Peter, het is helder. Dank je wel voor jouw jou mening. De je kunt meedoen. Hashtag eens, hashtag oneens. JSMN zegt dus, bewonersparticipatie is goed. Behalve als die bewoners moslim zijn. Nou, als er bepaalde waarden worden overtreden... denk ik dat je met Burgerparticipatie de trein achteruit laten rijden, zoals ik zei. John Koerat zegt: Eerdmans, in die schoenenkast past ook een stofzuiger. Ja, die heb ik inderdaad meer gezien. Dus iedereen kan zo'n woning betrekken. Dus Eerdmans, je moet niet overdrijven. En Kuiper zegt: Hashtag Oneens, wie zich druk maakt over een extra kraantje en een paar voorzieningen, sport niet. En ik heet Oos niet Peter. Ik vind het vreemd dat je dat zo beoordeelt, want het gaat nu eens niet om een kraantje. Het gaat over principes volgens mij. Ik heb wel behoefte om even met Wim De Waard te spreken. Hij is ja. communicatiemanager van Eigenhart. Overigens lees ik af en toe Eigen Baard. Dat ze, moet, moet. Ja, een vreemd grapje, denk ik. Maar dat, ja. dat zie je dan langskomen. Peter, het, of sorry Wim, het houdt nogal de gemoederen bezig. Wat jullie aan het ja, doen zijn. Ja, het. Uh... Het houden vermoeder enorm bezig. Uh, de term halalwoning slaat ook totaal nergens op. Uh, het zijn woningen voor iedereen. Uh, de grap is ook, of tenminste de grap, uh, wat, wat zien wij in die wijk? Dat er sinds de renovatie uh, veel meer variatie is in het complex. Uh, voor de renovatie was 80% van Turks-Marikaanse afkomst. Nu is dat 50%. Ja. Wij willen mensen helemaal niet wegjagen. Wij staan voor een uh, ongedeelde stad, voor variatie in wijken en in het complex. Dus het is ja. niet een plek waar alleen maar moslims wonen. Nou klinkt dat mooi, maar nou zijn er ook mensen die zeggen... joh, allemaal onzin wat dit dat kastje is voor de stofzuiger enzovoorts... en de keuken nee. is voor, helemaal niet voor vrouwen. Het is allemaal door de kranten. Iedereen maakt er een hele reis ervan. Het klopt helemaal niet. Is het nou? Jij kan dat denk ik als het enige goed duiden. Is het nou wel of niet waar dat je op nou, religieuze wensen van moslims hebt geluisterd... waardoor je de nee. woning hebt aangepast? Wat wij gedaan hebben, we hebben geluisterd naar de wensen van bewoners. En dat was inderdaad bewoners zoals ik ze net schetste. Die hebben een aantal wensen. Wij hebben gekeken, die wensen zijn ze toepasbaar. Uh, en zijn ze voor iedereen. Hè? Zoals gezegd, die kast... Uh, ik hoorde net de voorzitter van de bewonerscommissie zeggen... ik doe mijn kattenbak erin. Uh, als andere mensen hun schoenen erin zetten, prima. Dat kraantje... Uh, die kan je gebruiken om jezelf te wassen. Uh, maar je kan ook je balkonnen mee schoonspuiten. Nee. Um, je, uh, je kan de Koran, kan je ook heel veel dingen mee doen, lezen. Uh, ja, ja, maar Dat het... gaat mij niet om. Het gaat erom waarom heb je het gedaan, in eerste instantie. Dat is nou, dus... Omdat wij gezegd hebben, wij luisteren naar wensen van bewoners. Uh, en uh, dat doen wij altijd. He, dat doen wij ook met, met andere bevolkingsgroepen. He, als, als, mensen, uh, als wij gaan beginnen met renoveren, dan gaan we met de mensen in gesprek. Dan vragen we, ja. oh, wat willen jullie nieuwe woning? Uh, Soms doen we dingen wel, meestal doen we dingen niet. Uh, weet u wat het is? Wij hebben hier een hele pragmatische instelling. We zijn totaal niet bezig met religie. Religie speelt ook geen rol, ja. ook niet bij de toewijzing van woningen. Nee, maar toch dus... maak je een religieuze uitzondering, kun je het toch rustig zeggen. Als je dus dit soort aanpassingen doet. Ja, mensen kunnen het gebruiken voor hun uh, religie, kunnen. Zeg er uitdrukkelijk bij, maar je kan het ook voor iets anders gebruiken. Ja, dat snap ik wel, dat je dat er als, als, als een soort backfire bij, bij, bij, bij vertelt. Maar de basis is: is het niet enorm onhandig dat jullie het op deze manier uh, hebben gedaan? Nou, ja. wij hebben gewoon met, met de bonus overlegd: wat willen jullie? Uh, en vervolgens heeft de Parool daar uh, het etiket -woning op opgepakt. Uh, ja, oké, op wachten. Geplakt. En daar balen we ontzettend van, want er klopt helemaal niks van. Die woningen zijn voor iedereen, die buurt is van iedereen. Ja, en toch blijft het, het punt dat je natuurlijk dat, dat ziet als een verlengstuk... want er gaan niet zo heel veel niet-moslims wonen, denk ik... als je op deze manier tegemoet komt, en dat zeg je heel oprecht... Ja. Aan, de, aan de wensen van moslimbewoners. Ja, nee, maar goed, wat wij nu zien is dat het een buurt is waar mensen erg graag wonen. En dat zijn totaal verschillende mensen, dat zijn Turkse mensen... dat zijn Nederlandse mensen, dat zijn westerse allochtonen. Dat is alles door elkaar. Het zijn woningen die ontzettend gewaardeerd worden. En het mooie is... Wij hebben eigenlijk daar iets gecreëerd. Wij hebben inderdaad een heel heel uh, intensief participatietrek zijn we gestart. En daardoor zijn, hebben we inderdaad die vrouwen die, die heel geïsoleerd leefden ja. en analfabetisch waren, die hebben we uit die woningen gekregen. En daar zijn we mee in overleg gegaan. En eigenlijk hebben die mensen in die zin ook nog een, een, een steuntje in de rug bij de emancipatie gegeven. Ja, zo kan je dat... Linksom, rechtsom uh, is dat goed. Ja, nou goed. We laten bij Wim de Waard. Dank je zeer dat je even het tegenluid gaf aan de herstelling van de woningbouwstichting Hart. U kunt uh, nog meedoen: door 0811 21 of hashtag eens, hashtag oneens, stond u Wim de Waard in het bouw van een halalwoning en vindt die verkeerde typering, maar wel deze bijzonder aangepaste woning kan je zeggen voor de moslimbewoners. Of bent u met mij eens en zegt dit stuit de integratie en niet zo'n klein beetje. Marcia Freken zegt, hashtag oneens, als een halalwoning als studentenwoning gebruikt zou worden. Zou ik erg blij mee zijn met de privacy. Joyce zegt, grappig, als Nederland heb je geen enkele inspraak op de indeling van een huurwoning. Had je maar geen Nederlander moeten zijn. En we gaan weer eens naar een beller toe. Danny uit Amsterdam, uh, goedenavond Danny. Ja, goeie Hallo. Hallo. Ik uh, ben het oneens met de stelling in die zin dat uh, ik niet denk dat het integratie tegenhoudt. Ik ben uh, zelf joods. Ik heb dus niet dat ik zeg hele warme gevoelens voor moslims. Maar dat een woningbouwvereniging eisen en wensen van bewoners tegemoet komt. Ja, waarom niet als een grote meerderheid uh, bepaalde eisen heeft. Ik zou het zelf ook prettig vinden als mijn keuken door de woningbouwvereniging uh, helemaal ja. klaar was voor een coachige Maar wacht kan. eens even. Daar ik... zou ik niet op tegen hebben. En dan moet ik nu zelf voor zorgen. Ja. Dat weerhoudt mijn integratie niet in de Nederlandse maatschappij. Uh, op de Shabbat een uh, Shabbatklok, waardoor ik de elektriciteit niet hoef aan- en uit te zetten. Dus geen lichtschakelaars aan- en uit te nee. zetten. Ja, dat zou prachtig zijn als ik dat in mijn woning door de woningbouwvereniging... En volgende week komt uw eigen hart met het idee om op elk nachtkastje op een, een Koran neer te gaan leggen. Bedoel, nee, ik waar ik gaan denk we dat dat met... In... Nee. Ja, ik denk dat we hier hebben over, over aanpassingen aan woningen, zoals ook denk ik heel veel andere mensen, wel of niet religieus, ook aanpassingen in hun woning zouden nou, willen nee, hoor. Nou ge nee hoor, toevallig weet ik daar wat van. Er komen niet zomaar ja. mensen bij elkaar die zeggen nou we willen graag daar een ingang en daar willen we nog eens even een extra toilet. Woningbouwcorporaties woningbouw, moeten gewoon goede woningen voor een lage prijs maken. Dat is waar ze waar ja, voor maar ze ik zijn. Denk dat je wel, ik denk dat je wel kan kijken wat voor mensen hebben wij nu wonen in die woningen. Wat zijn de eisen? Zijn het alleenstaande? Daar, wordt, mm. daar moet een woning ook op aangepast ja. worden. Zijn het, kinderen met, mm. uh, zijn het gezinnen met veel kinderen? Pas het daar ook op aan? En als er enkele ja. religieuze eisen zijn die je zou, waar, die aan een woning zou kunnen aanpassen, wat ja. ook niet? En die religieuze eisen, daar, die woningen zijn niet alleen voor moslims, die zijn ook voor anderen bewoonbaar. Dus ik ben ja. ook met de stelling eigenlijk dat het de integratie tegenhoudt, want dat is eigenlijk de stelling ja, de... die je hebt. Daar ben ik het helemaal mee oneens, dus dat zie ik absoluut niet zitten. Dankjewel Danny, we gaan vliegen naar Marijke Zavari. En zij komt uit Amsterdam. Zavari, Zavari. Zavari, excuus mevrouw. Marijke Zavari, van de fractie CDA uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond, sorry voor mijn stem, ik ben een beetje verkouden. Oh, dat geeft niks, dan houden we het eens kort. Ik zou zeggen hashtag eens of hashtag oneens namens het CDA Amsterdam. Ik ben het er absoluut mee eens. Uh, ik, uh, ja, ik, ik vind het gewoon een gek idee dat wij zoveel tijd en moeite steken in uh, integratie... Um, we laten zelfs nu uh, ouders uh, niet meer vrij kiezen voor welke school, uh, zij, uh, naar welke school zij hun kind uh, sturen. Zodat kinderen van verschillende culturele achtergronden elkaar beter leren kennen. En dat we geen zwarte en witte scholen krijgen. Nee? We doen er alles aan om culturen bij elkaar te bre brengen. En niet uh, in gescheiden werelden te laten opgroeien. Maar wat doet de woningbouwcorporatie? Die past uh, een heel complex van 188 uh, appartementen aan. Specifiek op wensen die toch een bepaalde culturele achtergrond hebben de grond hebben. Ja. En dan kun je zeggen iedereen kan daar gaan wonen, maar um, ja, hiermee geef je het signaal af, we hebben vooral hier geluisterd naar een specifieke bevolkingsgroep, en de kans dat daar dus met name uh, die groep op afkomt, is gewoon levensgroot. En ik vind als wij zoveel tijd moeten steken uh, om uh, de integratie in Amsterdam te bevorderen... dan vind ik dit echt een stom initiatief. Ja. Want uh, hiermee creëer je dus eigenlijk dat allerlei um, uh, dat moslims allemaal bij elkaar gaan wonen in een complex... en dat daar dus de integratie niet mee gebaat is, maar, daarbij komt. En hoor ik heel veel mensen zeggen van ja... Het is goed van de woningbouwcorporatie dat we luisteren naar hun bewoners. Ja. Dat ben ik op zich wel eens. Maar als er dan extra geld wordt uitgegeven om uh, deze woningen specifiek... Um om moslims aantrekkelijk te maken. En uh, we hebben uitgerekend, uh, deze woningen zijn voor 180.000 euro gere gerenoveerd. Ja. Dat is ongeveer 60.000 euro no meer dan normaal. Ja. En dat is niet alleen vanwege die uh, zogenaamde halal uh, uh, aanpassingen. Maar stel dat 10.000 tot 15.000 euro is geweest van dat hele bedrag. Ja. Nou ja, reken maar uit op ja. 188 wo woningen. Ja. Uh, daar hadden we ook een heleboel andere uh, uh, sociale huurwoningen voor Dat heb ik jou horen zeggen, volgens mij. Dat het 5,5 miljoen was inderdaad totaal. En maar kijk, kun je wat tegen doen eigenlijk als, als CDA-raadslid uh, in Amsterdam? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk weer een beetje lastig. We hebben geen directe sturing op die woningafrekening. Komt er wel aan maar natuurlijk. Wat zegt u? Nou, nee, die komt er wel aan, geloof ik. Ja, het in de Gerekord staat daar zoiets over. Ja, op. ja, maar op dit moment, de uh, uh, ja, Woningbouwcorporatie, die heeft een maatschappelijke opdracht. Ja. En um, wij proberen met z'n allen iets moois te maken van deze stad. En dat doen we vanuit het uh, stadsbestuur en dat doen we vanuit de Woningcorporatie. En we houden er ook uh, goed contact mee. Ja. Zodat we niet dingen uh, doen die tegen elkaar inwerken. Maar je kunt hier niet dus vragen we... overstellen aan de, aan de wethouder. Ja, en, ik dacht, zeker, integratie of iets, of iets dergelijks. Ja. Zeker wel. We gaan, ik heb dus ook al vragen aangekondigd om aanstaande woensdag hebben raadsvergadering. En dan zal ik dus dit aan de kaak stellen. Ja. Want ik vind, we moeten samenwerken met die woningbouwcoöperatie ja. En uh, zeker op het dossier integratie, waar we dus van alles doen om uh, bevolkingsgroepen elkaar beter te laten leren kennen. Nee, precies, dat is duidelijk. Uh, maar Marijke, ik Dan vind het een duidelijk verhaal. Nee, moet je niet doen. Dank je wel. En, en succes met de stem en met het debat van woensdag. Dank je wel Marijke Sjaasvari van het CDA in Amsterdam. Gouden naar GroenLinks, tegenhanger ook afkomst uit de Raad van Amsterdam. Marijke, sorry, dat is Fena Ulitski, als ik het goed zeg. Fena. Ja, dat zeg je he bijna goed. Fena. Bijna goed, dank je wel. Ja, reageer maar meteen even op je collega van het CDA, want die gaat er uh, vol ja. in. Ja. Ja, ja. Nee, ik ben het natuurlijk niet eens met deze stelling. Um, want er bestaat niet zoiets als een halalwoning. Dat bestaat niet. Wat wel bestaat is dat wij in Amsterdam, godzijdank, te maken hebben met woningbouwcorporaties. Die goed luisteren naar hun bewoners. Want het is namelijk gebruikelijk bij renovatieprojecten dat woningbouwcorporaties een woonwensenonderzoek doen. Dat is heel normaal. Ja. Ja. Uh, dat wordt geïnventariseerd, ongeacht wat de achtergrond is of de leefstijl is. Dat wordt geïnventariseerd en dat wordt meegenomen naar het nieuwe renovatieproject. Als het gaat om de herinrichting van de Nee, maar dat snap ik wonen. allemaal, dat snap ik dat proces. Maar, maar nou, nou, Fenne, nou is het zo dat er allerlei eisen op tafel komen... die, die vrouw onvriendelijk zijn, op z'n zachtst gezegd, in zo'n ja, nieuwe dan moet, woning. Maar dan, maar dan, je dan moet daarmee? Maar dan moeten wij uitleggen wat het zo vrouw onvriendelijk is... aan een kraantje in, de, in, de, ja. in, de, in het palet. Nee, dan zijn we en terug bij Wim de Waard. een schuift ja. nee, door, de, door, de, door de huiskamer ja. en de kast in de gang. Nee, maar... Dan moeten we met het uitleggen. Volgens mij gaat het hier niet om vrouw onvriendelijk. Het gaat er hier om dat we in Amsterdam... Godzijdank een stad zijn die diversiteit erkent. Ja, maar, wat wil je nou zeggen? Erken. Is het nou wel of niet gebeurd omdat... Ja, je zegt diversiteit, dan gaat het dus wel degelijk om een groep... om, om moslims tegemoet te komen. En dan zeg je ondertussen het, het kraantje en, en de schuifdeuren... Dat slaat nergens op. Ja, dat slaat ook inderdaad nergens op. Want de vraag is namelijk niet waarom die mensen dat willen... en waarom de corporatie daarin meegaat. De vraag is, waarom vindt het CDA en de VVD... dat we voor alle andere bewoners wel de woonwensen mogen meenemen... maar als het gaat om deze specifieke groep... Dat dan opeens een andere regel gaat gelden. Nou, omdat dat er, is de vraag. Omdat er met direct waarden mee onder druk zijn, waar vrouwen op een achterstand gezet worden. En dan zal jij dat ontkennen, en dan zal je zeggen: van dat dat, dat, dat, dat gankastje is er ook voor je stofzuiger. Maar de feiten zijn dat dat juist allemaal, allemaal punt voor punt zaken zijn, waarbij in feite de vrouw op een achterstand gezet gaat worden. Maar dan nogmaals, dan moeten we mij echt uitleggen... wat dan een schuifdeur in de huiskamer ja, en, en een kraantje in het toilet... en, en een kast in de, in de gang, wat ik heb begrepen... en ik heb het ook gezien vandaag nou. bij AT5. Het zijn simpele ingrepen. Het zijn ingrepen die voor alle bewoners uh, gebruikt kunnen worden... benut kunnen worden. Het, zijn o, woningen het, het die had van iedereen, iedereen voedan... kunnen komen, zeg je eigenlijk. Het had zo eigenlijk van iedereen kunnen komen. He? Iedereen zou in zo'n woning kunnen wonen. Ja, nee, dus het, zijn, het, is dus, het is dus ook niet zo dat... kijk, het beeld wat ontstaat is de islamisering van de volkshuisvesting vindt hiermee plaats. He, de, de moslims hebben een wens en de, de woningbouwcorporatie... Nou, niet zomaar inleef... een wens, denk ik. Maar goed, dat, dat is een interpretatieverschil. Fenna, ik ga nog even een kraantje, naar... Een, kra Fen een, een kraantje van 25 euro in het toilet. Nou goed, dan maak je mag het een beetje, vind ik. Uh, daarmee doe je denk ik geen recht aan de, de, de grote bezwaren die niet alleen bij ons binnenkomen, maar ook overal te lezen zijn. Maar Fenna, succes ook met het debat. Dankjewel dat je meedeed aan Avondspits. Dat is zeer gewaardeerd tegen geluid. Ik zeg nog steeds, woningen zijn slecht voor de integratie. En het loopt vol. Ik zie nog op Twitter veel binnenkomen. Peter Klein die zegt, Eerdmans ben benieuwd wanneer Nederlanders gevraagd hoe naar hun woning, woningindelingswensen. Aldo zegt, worden de meerkosten aanpassing halalwoning ook in de huur doorberekend of betalen alle huurders hiervoor? En Diana zegt, Eerdmans, zo'n indeling is meer geschikt voor vreemden die onder één dak moeten wonen in plaats van een gezin. Paso Doble zegt, avondspits ik ben religieus. Oranje wil graag oranje ramen. belachelijk. En Ralf zegt eens met een retweet halalwoningen zijn destructief voor de integratie. We kunnen nog naar enige bellers toe. Samira uit, uit Amsterdam ook. Goedenavond, Samira. Ja, goedenavond, Joost. Hallo. Hoi. Hallo, Joost. Ik ben het uh, helemaal oneens met uh, jouw stelling... Mm. omdat ik uh, net als Fenna zie ik eigenlijk niet... Uh, waar die vrouwenonderdrukking, vrouwensegregatie, vrouwenachterstand... Uh, waar die uh, uit uh, blijkt bij zo'n woonindeling... Wat... Kan je me dat uitleggen? Hoe, hoe komen vrouwen op achterstand? Nou, bijvoorbeeld een extra grote keuken voor de vrouw... een extra gangkast voor de schoenen, weinig glas in, ja, in privacy... Schoenen. Nee, voor de schoenen, ja. dat is in algemeen moslim gebruikt natuurlijk... Ja. om schoenen uit te trekken. Maar... Extra kranen voor, ja, weer maar maar voor de Maar wassen. Ja, maar voor de vrouw, wat, wat is daar nou zo... Uh, nou een En ik bedoel, die vrouw die slaapt toch samen met de, de man in één bed. Dat mag ik hopen. Ga ik vanuit dat, als het maar een echt genote is. Mag ik, jou vragen, waar, ja. nee, mag ik eens vragen aan jou? Waarom denk je dat, dat er geen, geen glas meer in de, in de dus tussenwanden mogen zitten? Waarom mag dat niet meer? Terwijl hey, juist, oh, ik heb ergens gelezen dat het juist heel prettig was voor andere bewoners... om dat juist wel te hebben. En dat mocht niet meer. Ja, ja nou, ik geef een voorbeeld. Uh, ik ben zelf ook moslim. Ja. En uh, thuis had ik, ik heb een koopwoning, dus bij mij geldt dat niet, maar ik had een open keuken. En nou, wil het geval, uh, ik werk buiten huis en mijn man zit thuis, dus die kookt. Dus die keuken die was voor hem extra comfortabel als ja. daar een deur tussen kwam. Hè? En waarom was dat comfortabel voor hem? Omdat uh, uh, ik heb een Marokkaans achtergrond, ja, ja. mijn man ook. Wij kopen drie keer per dag, bakken drie keer per dag. Best sterk, heel veel kruiden. En als je een open deur hebt tussen de woonkamer en de keuken. dan ontsnappen al die geurige Het hele huis en Dan heen. gaat het om de geurtjes. Nee, nee, maar Absoluut. Dan, maar dan vind jij Absoluut. het, en vind ik het Samira. heel Ik Samira. Ja, Ik moet je afronden. Jij zegt eigenlijk totaal. Nee, maar we moeten, dus, de af. we moeten de zender af. Maar ik moet je zeggen. Oh, je bent al weg. Maar ik wil zeggen. Je vindt één grote hijzer, Dat is helder. En, en ten onrechte zeg je erbij. Ik kon je niet langer aan het woord laten, want we sluiten af met Ralf die zegt: op avondspits Hallo, woning het idioot voor woorden. En Arjan Baak zeg mij op Twitter, eens een bizar plan nog vreemder dan voorstanders zich, die dit totaal zich niet realiseren. Ik moet hem afronden. Dit was avondspits alweer voor deze avond. Er zijn vele bellers niet aan de beurt gekomen. Dat komt omdat er veel werd gebeld. Um, we gaan plaatsmaken voor kunststof. En daarin zit cabaretier Freek de Jonge als hoofdgast. Morgenochtend vanaf 7 uur. Tijd voor vandaag de dag met Merel Westerik en de actualiteiten van de dag. En dat begint om 7 uur op Nederland 1. En morgenavond een nieuwe avondspits. Een nieuw gesprek van de dag. Ik hoop dat u erbij bent. Half 7 Radio 1. Fijne avond en graag tot avondspits. Tot morgen. Goed evening.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 Bakke, bakke Altijd iets geks met Fuxia de mini -heks. Lees elke avond een Fuxia verhaal voor uit het nieuwe boek van Paul van Loon... ...Avonturen in het Heksenbos. Nu in de boekhandel. Je huisdier gun je een lang, gelukkig en gezond leven. Kies daarom voor Beavar Topkwaliteit. Wormen bijvoorbeeld pak je effectief aan met Beavar wormmiddel. Beavar, de mensen die van dieren houden. Combatimenten Consort en Kapelle Amsterdam presenteren een kersttraditie. Bachs Weihnachtsoratorium. Bestel kaart op www.weihnachtsoratorium.com. Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejaafar. Online projectbeheer van Visma. Dat staat voor eenvoudig. Voor overzichtelijk. Voor professioneel. Kies ook voor projectbeheer van Visma. Kijk op projectmanagementonline.nl. Inzicht.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 Kies voor projectbeheer van Visma. Kijk op projectmanagementonline.nl. Dit is Radio 1.